Er staan korte files op taal 2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwegein, 2 kilometer. En op taal 9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knoop het Raasdorp, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Van collega Albert Jan Vos. En altijd als het eerste plaatje. daar het nieuws is. Dus, nou dat ging best goed Albert Jan. Ja ik moest er één knopje indrukken. Ja nee maar nee dat uh, lukte heel erg goed. Ondertussen heb ik even voor een lekker bakje koffie uh, gezorgd. Uiteraard ook voor Lex van Oren. Is je lekker Lex? Ja, is heerlijk. Heerlijk, hè? Ja, dat bedoel ik ook. Ja, die blijft ook binnen vanmiddag. Ja, ja. Die, die komt de studio niet meer uit, hoor. En gelijk heeft hij wat. Ja, het weer uh, belooft niet veel goeds te worden. door de, de Buona Vista Social Club. Z. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het uh, even na drie uur het uh, tweede uur met daarin het volgende. Uiteraard om uh, half uh, vier de evenementenagenda en het uh, volgende uur rond de klok van een uh, kwart voor vijf het gedicht uh, van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 de I mean, Shakira, hier is la tortura. Yo pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean fiesta. De dagen dat we We maken ons klaar voor het Salsa Festival, Tropicana Festival van vanavond. Gezelligheid in het centrum van Zandvoort.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 Gasthuisplein Edsel Juliette en E Banda Loca Loca staat zo voor de gekke band Midden in de Haldestraat uh, The Tropical Sound En aan het, einde van de Haldestraat, Sabroso, dorps, uh, aan het einde van de Haldestraat Sabroso En op het dorpsplein La Lamis Genta. Dus, La Genta Dus er is genoeg te uh, doen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 FM Zandvoort, Zandvoort.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 Ik ben ook zo'n Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer Er is maar één hey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 voor Zandvoort en de regio. Ja, dan moet ze CFM Jess natuurlijk goed in de gaten houden. Hè? Heel goed. Hey, ja, kijk, nee, ik, ik begrijp je bruggetje. Ik begrijp bruggetje. Hey, het is 7,5 uur. Zullen we even met de agenda doen, Albert Jan? Gaan we doen. Nou, de vakanties zijn begonnen en de kermis is open. Want gisteren is de kermis op het Badhuisplein en de aangrenzende boulevard geopend. Toppers dit jaar zijn de Breakdance en turbo polyp. De kermis duurt tot 31 juli. Beide zaterdagen is er om half 11 een spectaculair vuurwerkshow te zien. Dinsdag en donderdag zijn Eurodagen.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 10 november, al hier in Zandvoort. Maar eerst gaan we vanavond salsa dansen, Albert jan ja. Wij zijn er klaar voor. Laat ze maar komen, hè, gewoon. Ik kijk me hoog uit. Ja, al. Ja, ja, ja, ja. ja, Je ogen zijn dicht, hoor, volgens mij, straks. Maar goed, dat is weer wat anders.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 toch? Ja, dankjewel Deze Een beetje zuinig op, of niet? Ja, ik ben heel zuinig Ja, die op. heeft heel wat gekost, hoor. Nee, ze zijn gratis verkrijgbaar. Dat is het mooie. Dus heb je er nog een eentje? Nou, ga gewoon even sigaret halen. Als je rookt natuurlijk. En eh, dan krijg je er gratis eh, eentje bij. Ik weet dolores, cuando ik weet wat